5 uur. NPO Radio 1 met Henry Schut en Hugo Borst. En Frank Wilaert bij Pek Feyenoord. Kwartier onderweg, het staat 0-2. Ryan Thomas gaat op de bal staan, Feyenoord gaat er vandoor. Het bal komt bij Robin van Persie. Hij maakt zijn tweede van de middag. Feyenoord leidt in Zwolle. Hier is het NOS Journaal met Katrien Straalman. De democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer... vraagt de Republikeinen om zich openlijk te scharen... achter de commissie Maller. Robert Maller doet onderzoek naar de banden tussen Rusland... en het campagneteam van Donald Trump in 2016. In de verklaring veroordeelt Schumer de suggestie van de president... dat het onderzoek van Maller moet worden beëindigd. Hij roept politici op om duidelijk te maken... dat stopzetting van het onderzoek en ontslag van Maller de rode lijn in onze democratie zouden overschrijden. Een kandidaat, raadslid van de PvdA, heeft gisteren haar campagne in Emmen gestaakt omdat ze werd gediscrimineerd. De geboren Somalische moslima werd meerdere keren uitgescholden om haar huidskleur toen ze op straat campagne voerde voor de gemeenteraadsverkiezingen. Via sociale media krijgt de nummer 12 op de Emmense kieslijst steun uit het hele land. Ook PvdA-fractievoorzitter Asscher heeft woerend gereageerd op het incident in Emmen. In Amsterdam is de demonstratie tegen racisme vrij rustig verlopen. Bij een kleine tegenbetoging was wel een korte schermutseling. Daarbij werd één persoon gearresteerd. De mars van het Rokin naar het Museumplein begon om 1 uur vanmiddag. En op het hoogtepunt waren er volgens de organisatie zo'n 2000 deelnemers. De politie houdt het op ongeveer 800. De gemeente Amsterdam had strenge voorwaarden gesteld aan de demonstranten. Ze mochten niks bij zich hebben dat de orde kon verstoren of schade kon veroorzaken. Zo waren fakkels en vuurwerk verboden, maar ook verstevigde spandoeken mochten niet meegenomen worden. Turkse troepen hebben samen met Syrische strijders de stad Afrin in het uiterste noorden van Syrië helemaal veroverd op de Koerden. Op beelden is te zien dat er in de stad nu Turkse en Syrische vlaggen wapperen. De Koerdische RPG-strijders zouden allemaal de stad hebben verlaten. Vermoedelijk hebben ze samen met burgers hun toevlucht gezocht in oostelijker gelegen gebieden die nog in Koerdische handen zijn. Onderzoekers van de OPCW komen morgen naar Engeland... in verband met de aanslag met gifgas... tegen de Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter. De organisatie zal het gas laten testen in internationale laboratoria... zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Sergei Skripal en zijn dochter liggen nog steeds... in kritieke toestand in het ziekenhuis in Engeland. Het weer, wolken in het zuiden, maar elders veel zon, er staat een stevige noordoostenwind, het kwik komt nauwelijks boven het vriespunt uit. Vannacht helder en koud met minima rond min 6, morgen zonnig en een graad of 4. Weet je, ja, ik vind het dus wel lastig, hè? Want we mogen weer bijna stemmen! Yeah. Als je dit zo uit de context haalt... Mm. In of uit de context. De wekelijkse update van het nieuws. Vanavond 5 voor 10, VPRO NPO 3, Zondag met Lubach. Zo, nu is iedereen tevreden. Dit zijn de verkeerde beelden, Wat de fuck?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 dat je je privacy moet inleveren voor je eigen veiligheid. 21 maart, zeg nee tegen de sleepwet. Marianne Thieme, Partij voor de Dieren. ZZP'ers de boekhouding met Tello. Ga naar tello.nl. Tello met een w. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de Vriendenloterij. En maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel 100.000 euro. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes, met je 06. 18 plus, speelbewust. Daar zijn we weer met heel veel sport. Bijvoorbeeld vanuit Zwolle, Pek Feyenoord. Frank. 20 minuten onderweg, twee kansen voor Pek tegen twee kansen van Van Persie. Feyenoord leidt in Zwolle met 2-0. En in Den Bosch de handbalfinale in de Benelieag. Lions tegen Bocholt, Richard van der Made. Het kan nog altijd voor de Limburgers. Het is spannend. Maar Achilles Bochelt de hele wedstrijd al beter. Een kwartier onderweg in de tweede helft. Het verschil drie doelpunten. 24-21. GP vanuit Qatar. Hans van Lozenoer. Met Johan Zarko, die van pole position is vertrokken... de Fransman ook aan de leiding. Vlak erachter Mark Marquez en nu een aanval van Valentino Rossi. Die neemt de derde plaats over van Dani Pedroza. En zo dadelijk vanuit Valkenswaard... de tweede manche van de MXGP, de motocrossers dus, Ronald van Dam. De eerste slag is geslagen door Jeffrey Hellings. Hij won de eerste manche voor aartsrivaal Die Kan die voor de dubbel gaan? Zijn tweede Grand Prix-overwinning van dit jaar... en zijn 69 e uit zijn carrière. Ja, kwartwedstrijd gespeeld in Zwolle. Pek Feyenoord van... Kun je nou zeggen dat die wedstrijd al is gespeeld? Nee, zou, nee, dat durf ik nog niet uh, te zeggen. Want Zwolle heeft twee goede kansen gehad. Ook tegen dit Feyenoord. Alleen ze niet gemaakt. Daar waar het wel had, uh, één keer had gemoeten zeker. Die van Mokhtar had er gewoon in gemoeten. En uh, de volgende kans, die van Menig een schietkans... die had erin gekund. Maar die ging uiteindelijk voorlangs. Buiten bereik van Brad Jones en uh, Van Persie. Ja, dat is dan het verschil. Die uh, maakt die eerste kans goed. Door op, precies op het goede moment bij de 1-0 op de goede plek te zijn. En bij de 2-0 gewoon... Gewoon van tevoren al te weten, die bal komt. En als die komt, dan leg ik hem daar neer, buiten het bereik van Boer. En dat lukt dan gewoon, want het is van Persie. En dat is dan een wereld van verschil. Maar uh, Zwolle uh, biedt wel gewoon goed partij. Voetbalt goed mee. Gooit nu een bal in de richting van Saimak. Die staat achter de verdediging van uh, Feyenoord. Dat mag bij een ingooi natuurlijk. Mokhtar pikt op. De man van de hele grote kans. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Terwijl we toch pas 22 minuten onderweg zijn. Dat hij voor open doel een lop miste. Uh, die hij gewoon had moeten maken. Feyenoord uh, moet opnieuw uh, verdedigen tegen een ingooi uh, van Peck. Die daar uh, komt van Lijon. Lijon kan vergooien. Doet dat ook binnen het strafschopgebied van Feyenoord. bal daar weg is kop door Sven van Beek. En dan vervolgens uitverdedigd eh, via berghuis onder andere. Opgepikt door Frère. Dus blijft Pexwolle wel in de aanval. Diep op de helft van Feyenoord. Tot de bal bij Van Persie komt. Die maakt hem knap vrij. Krijgt hem bij Jurgensen. Die staat meteen tussen twee man in. Krijgt een vrije trap mee. Omdat de inzet van Dekker in combinatie met Van den Berg eh, een beetje te veel is van het goede. Volgens scheidsrechter Van Boekel vrije trap van Feyenoord. Snel genomen in de achteruit richting van Beek. En Van der Heijden die dan vervolgens overneemt met Filena. En dan de bal weer terug naar Van Beek. Daar laat Peck Zwolle iedereen met rust. Teruggetrokken op eigen helft, maar niet verder dan de middenlijn. Frere dan op de diepe bal. Die hij keurig onderschept. Maar de bal daarna is voor Berghuis. En is meteen ook weer oppassen geblazen voor Peck Zwolle. Want twee man vrij. Dat is niet voor niks. Want er staat er minimaal één buiten spel. En één daarvan is El Amadi. En die wordt teruggevlacht of gefloten. Die andere was Jurgensen. Nou denkt het publiek, misschien was het wel één van de twee. Maar hoe dan ook, er is afgevloten door Van Boekel. Deze aanval wordt in ieder geval niet afgerond. Dat is twee keer eerder wel gebeurd door Feyenoord. Vandaar dat zij met 2-0 leiden tegen Volle. Het seizoen in de MotoGP start in Qatar in Doha. Westie Snijder is alweer te kijken van de week, Hans. Ja, dat klopt. Die, die is gesignaleerd samen met, uh, samen met Valentino Rossi. En uh, yeah. ja, wie wil niet op de foto samen met... Uh... Met de meest beroemde motorcoureur van dit moment. 39 jaar jong is hij. Negenvoudig wereldkampioen. En alsof het niks is. Rossi heeft vorige week zijn contract met het Yamaha fabrieksteam. Gewoon voor twee jaar verlengd. Dus dat betekent dat hij in ieder geval nog uh, uh, tot eind 2020 van de partij zal zijn. En wie kijkt naar Rossi op dit moment. Dit circuit ligt hem wel hoor. Vorig jaar ook op het podium. Nu zit hij op de derde plek. Achter Marc Marquez. En achter Johan Sarko. Sarko die vorig jaar zijn debuut maakte in de MotoGP-klasse. op dit uh, 5,4 lange circuit. Een circuit waarbij kunstlicht wordt verreden. Een circuit uh, wat moeilijk is. Een circuit dat moeilijk is omdat het in de woestijn ligt. Dat betekent veel stof, veel zand, veel troep op de baan. Zeker als het waait. En dat doet het al een paar dagen hier in Doha. En ja, dat betekent als je even van de ideale lijn afkomt met je motorfiets. dan glijdt die zomer onderuit. Dus dat is uh, oppassen geblazen. Heel netjes moet je rijden. Zarco dus op kop voor Marques. Rossi op de derde plaats. En het is Petrucci die van de voorste startrij is begonnen. Die is net van 5 naar 4 gegaan. Die is Kel Critzlow voorbij. En waar rijdt dan de man waar heel veel van verwacht wordt op dit circuit? Dat is Dovizioso, vorig jaar tweede in de tussenstand van het kampioenschap. Negende na één ronde, nu op de zesde plaats. Dovizioso, hij komt eraan. Hoe gaat het met de Limburg Lions tegen Bocholt, Richard? Ja, nog altijd een uh, verschil van drie. Het schommelt steeds tussen de vier, drie. Af en toe even twee goals. Lions dat in de eerste helft terugkwam tot één goal bij 11-10. Maar Achilles Bochelt is uh, wat uh, completer. Heeft uh, op alle posities eigenlijk uh, twee spelers die gelijkwaardig zijn. En Lions op de hoeken wat meer kwetsbaar. Nu uh, een vrije worp met Ivo Steins, de cirkelspeler. 26-23, 16,5 minuut op de klok. Dat betekent nog 13,5 te gaan in deze finale. Benelie. er wordt geschoten door Ivar staat vast een beetje tegen draad. Daar zat nog een handje aan volgens mij van Evert Kooijman. en de bal vliegt tegen de touwen. Geen kans voor Björn Alberts, de keeper van Bocholt die in het verleden nog bij Sittardia speelde toen uh, Lions nog niet bestond en toen er nog gewoon drie Limburgse topclubs waren VNL, Sittardia en ook BFC in 2008. Kwam dan die fusie en werd het Limburg Lions dat vanaf 2015 prijzen ging winnen. Nu de aanval van de Belgen met Wertelaars. Vanuit de rechterhoek staf vast, staat daar niet goed op te letten. En dan in de korte hoek binnengeschoten. Zo is het 27-24. Geen kans voor Luc Hoyting, de keeper van Lions. Ook keepers zijn in dit soort wedstrijden, als het dicht bij elkaar zit, heel erg belangrijk en vaak beslissend. Nog altijd dus dat gaatje van drie goals verschil voor de Belgen. Het motocross is los. De tweede man in volk. Ja, zeker. En weer is die oude Sluwe Vos uit Sicilië. Die Antonio Cairoli als eerste weg. Dat heet dan in uh, motocross jargon de fox -hole shot Hij heeft dus de pickstart. En doet dat voor Van Hoordebeek en Geyser. En ja, Herlings geen slechte start. Die rijdt dus rond die achtste plek. Dus het lijkt een kopie te gaan worden van die eerste manche. Maar die Cairoli ligt dus weer aan de leiding. Uh, zo even trouwens al de MX2 gehad. De vierde manche overwinning. Al op vier manches... Voor Paul Jonas, de letterlijkste merkgenoot op KTM van de heren Cairo. en in Herlings Pootjes was daar bij de MX2, twee keer negende. En nu gaan we dus kijken of Herlings er weer in slaagt om een inhaalrace te rijden. Hij moet in ieder geval vanaf de achtste plek komen, wil die Cairo die verschalken. Horan, met het nummer on the lose. Je zegt dat ze er nog nooit van gehoord hebt. Nee, het is een recent nummertje. Zie ja. ik, is aan februari 2018 uitgekomen. Ja, zeg, nou, ook helemaal niet zo beroerd. Zegt One Direction, die ook wat. Ja, maar komt die uit? Oh, dat vond ik minder hoor. <laughs> maar heb ja, ik ja, ook was ook de ook leeftijd die... niet voor ja, was denk ik. ook niet helemaal. He? Zou terug zijn als je uh, zeg maar in de veertig dat je One Direction goed vindt. Nou ja, kan het ja. bestaan, denk ik. Frank Wilhart, Peck Fijnoord. Ja, ik hoor er ook niet bij, eerlijk gezegd. 31 minuten onderweg. Wel bij die veertigers, toch? Uh, ja, zeker. Ja. Uh, dat wel. Maar ja. One Direction goed vinden, dat gaat er bij mij ook niet. In ieder geval niet voor mijn leeftijdgenoten. Maar uh, 31 minuten onderweg. 2-0 voor Feyenoord in uh, Zwolle. En Feyenoord lijkt deze wedstrijd langzaam maar zeker... wat beter onder controle te krijgen. Berghuis nu in balbezit. Alamadi, dat is dan nog één van de minsten. Die laat af en toe nog eens een bal van zijn voet afspringen. Waardoor, waardoor Peck nog wel eens een kans krijgt. En Feyenoord nog wel eens een kans weggeeft... In uh, dit stadium van uh, het duel. Jurgensen dan aangespeeld. Helemaal aan de rechterkant van het veld. Helemaal meegelopen is daar Dekker. Dat is degene ook die de bal als laatste raakt. En dus kan er het hoekschop genomen gaan worden door uh, Feyenoord in de zon. Berghuis, dat zal de plek zijn in dit stadion, waar het nog wel een beetje te hard is. Want uh, onder deze omstandigheden, in de schaduw, als het koud is, is het nooit echt lekker. En daar bevinden de meeste spelers zich, namelijk in het strafschopgebied voor Boer in de schaduw. En daar mag Berghuis zo die bal gaan uh, afleveren. Om te kijken of ze uit deze hoekschop iets tevoorschijn kunnen halen. Dat kan natuurlijk als je Van Persie zoekt. En uh, het lukt bijna om Van Persie uh, te bereiken. En ook om een doelpunt te maken. Alleen die bal gaat in het zijne. Net in plaats van de goede kant van de paal naar binnen voor Feyenoord. Dat zou wat zijn dat hij ook nog even een hat opmaken hier in no time. Want we zijn natuurlijk pas iets meer dan een half uur onderweg. Thomas nu met heel veel ruimte. Want mee verdedigen is er nog even niet aan van persie besteed naar zo'n kans. Dus kunnen ze daar even van profiteren. Met Lijon aangespeeld aan de linkerkant. Dan mokt haar de man die niet helemaal in vorm is de laatste weken. Zeg ik maar heel voorzichtig. Getuigen, getuigen ook die uh, Lop, die, die normaal gesproken gewoon tussen de palen zou schieten. En nu dus volledig mis. En Moktar krijgt opnieuw uh, de kans van Lijon om het spel te openen. Dat doet hij ook bijzonder slecht. Namelijk 10 meter, misschien wel 20 meter achter Ehizibuwe. Die hij eigenlijk zocht en die uiteindelijk ook vindt. Maar dan wel helemaal op eigen helft. En dat is ook tekenend voor het spel van Moktar in deze fase van de competitie. Hij heeft het gewoon niet. En dat uh, heeft uh, Pek Zwolle wel nodig, zo'n aanvaller... Die wel een doelpunt kan maken, want anders wordt het allemaal wel heel erg afhankelijk van Saimak. Met menig in de punt van de aanval. Waar Pek ook moeite mee heeft om die te vinden die kleine menig in verhouding met Van der Heijden en Van Beek... En hem dan ook nog door de lucht gaan zoeken... dan helpt het allemaal niet als je goede aanvallen willen afwikkelen. Voorlopig geeft Feyenoord daar niet al te veel problemen mee. Haps nu moet wel goed aannemen... en zorgen dat die bal uh, buiten bereik van Namli komt. Dat lukt allemaal in de middencirkel. Vervolgens Amadi gevonden, nog een keer gevonden door Berghuis... en dan kan hij het spel naar de andere kant gaan openen richting Filena. Filena en één keer door op Boetjes, No look paasje naar Haps, dat ziet er allemaal heel leuk uit. Boetjes sowieso nadrukkelijk aanwezig in het eerste half uur... Want een voorassist en een assist gegeven. Dat is toch niet slecht in zo'n wedstrijdje met twee goals van, uh, van Persie. En uh, Feyenoord zoekt als het niet lukt over de linkerkant heel rustig de aanval over rechts. En gaat dan helemaal terug naar Brad Jones. Wedstrijd keurig netjes onder controle. 34 minuten onderweg. 2-0 voor Feyenoord in Zwolle. We blikken even terug. Ajax heeft in Rotterdam met 5-2 gewonnen van Sparta. Dat klinkt als een makkelijke zegen voor de ploeg van Erik ten Hag... en dat was het uiteindelijk misschien ook wel. Maar daar zag het in het begin niet naar uit. Sparta kwam zelfs op voorsprong via Michiel Kramer. Maar na de doelpunten van Huntelaar en Schöne... zag Erik ten Hag, trainer van Ajax, dat het alsnog goed kwam. Ja, Dan, weet je, dan wordt het een stuk makkelijker, want dan moet Sparta... Je moet uit hun schulp komen. Dan zullen ze toch wat opener moeten gaan spelen. Want dan staan ze achter. En daarvoor staan ze heel gecontroleerd. Heel defensief. Heel compact van de achteren. Ja, dat, dat hadden we natuurlijk wel verwacht. En dat is ook logisch. Dat is kenmerkend, denk ik. Voor de positie waar Sparta staat. Ik denk ook voor de trainer. Die kan het heel goed inbrengen. En dan staan ze ontzettend gesloten. En dan is het lastig doorheen te spelen. Ja, jullie begonnen goed de eerste 10 minuten. Maar toen raakten jullie de grip een beetje kwijt. En dan kom je ook nog op achterstand. Was dat een zware streep door de rekening? Natuurlijk. En dat moeten we ons beseffen. En zeker ook de manier waarop die tot stand komt. Van het, uh, vanuit de spellenvatting. Waar, waar afspraken niet worden nagekomen. Ja, dat moet niet gebeuren. En daar moeten we constante en consequent in worden. Maar ja, dan meteen die 1-1. Dat is heel belangrijk geweest. Juist, inderdaad een van de cruciale factoren in deze wedstrijd was heel snel die 1-1 en natuurlijk vrij snel naar Russie 2-1. En ja, dan weet je, dan gaat de lucht eruit bij de tegenstander en die hebben heel veel energie gestoken in die eerste fase van die wedstrijd. En ja, dan zien ze het resultaat uit het zicht verdwijnen en dan worden de ruimtes groter en dan kunnen wij profiteren. Ik hoor je een aantal kritische kanttekeningen plaatsen. Ben je wel tevreden, trainer? Nou, ik ben heel tevreden met een aantal dingen. Maar natuurlijk, die tegengoal die mag niet. Maar ik ben natuurlijk heel tevreden met de variabele manier van aanvallen. De buitenspelers is goed tussen de linies. Maar ook bij tijd en wijle heel goed de ruimte achter de laatste linie zoekend. En daar ook gevonden. Als ik zie bijvoorbeeld David Neres bij de 1-1. Justin Kluivert waar de vrije trap uitkomt. Dat zijn voorbeelden van de diepgang zonder bal. Ja, dat is heel goed om te zien. Zie dus jij wat dat betreft Ajax ook meer gaan spelen zoals je dat voor ogen hebt? Mijn tijd hebben we helemaal. En het kan natuurlijk nog allemaal dwingende. Uh, en dat is ook goed. Hè. Zo blijft er altijd wel wat te wensen over. Nou, Daar kunnen we verder aan werken. Maar het belangrijkste is dat we vandaag vijf goals maken. Uh, en dat is heel erg goed. Want ja, we hebben natuurlijk een aantal wedstrijden achter elkaar gehad. Waar we, waarbij we heel veel kansen creëren. Uh, Palen en lat raken. Maar ja, te weinig te trekken hebben over gehad. Goed, in ieder geval hebben jullie gedaan wat jullie moesten doen. Hè? Want uh, winnen was belangrijk. Zo hou je de druk op afstand natuurlijk toch nog een beetje op PSV. Dat ook. Daar is het ook om te doen. Dat lijkt me ook duidelijk. De coach van Ajax, Erik ten Haag. Hoe lang hebben de Limburg Lions nog, Richard, om iets te doen aan die achterstand? Vijf minuten. Het verschil is 3-31-28. Bocholt speelt rustig nu in de opbouwrij. De bal rond van links naar rechts. Het spel golft op en neer in deze Benelie finale Moordend tempo eigenlijk al vanaf het begin. Bocholt de betere ploeg. Completer, kan makkelijker doorwisselen. Zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Daar gaat Serge Sporen weer. Bal op de linkervoet van Hoiting. Dan moet Lyons er snel af in de omschakeling. Dat gebeurt ook aan de rechterkant met Rebello. En die scoort. Het is 31-29. Het kan natuurlijk nog altijd. Want er wordt zoveel gescoord in het handbal. En als je even in zo'n flow zit. Limburg Lyons heeft dat nu ook in de gaten. Probeert ook het publiek mee te krijgen. Dat hier hoog in de nog van de Maaspoort meeleeft. Maar datzelfde doen. Daar iets onder weer de supporters van Achilles Bochelt waar ik bijna naast zit. Nu is het Bochelt in de aanval met uh, Valkenborg. Ook zo'n uitstekende speler op middenopbouw. Probeert de cirkel te vinden, dat lukt. Blijft net voor de cirkel. Uitstekend gespeeld door Evert Koyman de oudspeler van Lions. En zo is het verschil weer terug naar drie goals. En is het dus uh, ongelooflijk spannend hier in de Maaspoort in Den Bos Natuurlijk, Bochelt staat steeds wel voor. En Lions kan die aansluiting net niet vinden. Maar het kan nog altijd. Vier keer al het verschil. Twee doelpunten. Nu dus drie doelpunten. Stavast probeert de bal naar de hoek te krijgen. Dat mislukt. Want daar zit een hand tussen van Sporen. Bal gaat over de zijlijn. En Lions brengt de bal dan weer terug in het spel. Nog altijd over de rechterkant met Rebeo. De andere Portugees probeert Steins te vinden. Maar daar zit het goed dicht door in het middenblok bij Bocholt. Ook natuurlijk een kwaliteit als je het daar met al die lange spelers bij Bochelt goed kan dicht houden. De dekking goed kan sluiten. En dat gebeurt steeds aan de kant van Bocholt En zo moet Lyons er eigenlijk wat harder voor werken om die doelpunten te maken. Drie minuten nog. Het verschil is drie goals. Spanning om de dagzegen in de MXGP, Ronald. Zeker. En dat op die uh, toch wat harde ondergrond in Valkenswaard. Uh, de vorst zit nog in de grond. En dan vallen de crossers van de motor af. Dat doen ze trouwens uh, sowieso wel vaak in hun vak. Maar Tim Keijzer bijvoorbeeld, de wereldkampioen toch van 2016... zagen we al twee keer van de motorstuiter. En ook de Nederlanders Sven van der Mieren en Lars van Berkel... bleven die niet op zitten. Die dat wel doen zijn Jeffrey Herlings en Glenn Koldenhoff. Herlings ligt inmiddels tweede. Koldenhoff op een zeer knappe derde plek. Als hij daar blijft liggen op die derde plek... dan wordt hij ook derde hier bij deze Grand Prix van Europa. Herlings heeft aan een tweede plek niet voor. ...voldoende voor de dagzegen. Want uh, als Cairoli die wint, ja, dan is hij ook 1 2. Net zoals Hellings. En dan geeft hij zegen in de tweede manche doorslag. Maar Hellings is alweer bezig. Langzaam maar zeker naar de Italiaan toe te rijden. Het verschil is nu nog maar ruim 8 seconden. Het was op een zeker moment zelfs 12 seconden. En we weten het, dat zagen we in Argentini ook al. De tweede helft van zo'n manche is het sterke punt van Hellings. Conditioneel enorm steekt hij goed in zijn vel. Beter dan Cairoli. Cairoli ging als een duivel weg. Weet ook wel dat daar in het begin de slag moet worden geslagen door hem. Maar ja, is dat voldoende acht seconden met een ontketende Hellings die jacht maakt op je? Dat is de vraag die hier nog boven het Eurocircuit in Valkenswaard hangt. Hellings, ziet er allemaal heel goed uit wat de bullet aan het doen is. Back tegen Feyenoord, Frank Wielaert. Over Feyenoord, dat is dus geen enkel uh, probleem voor uh, Feyenoord tot nu toe. En dat heeft ook te maken met uh, de manier van voetballen van Pek Zwolle. Die hebben Quincy Menig in de punt van de aanval staan. Nou komen ze bij Zwolle regelmatig aan de zijkanten in de positie om een voorzet te geven. Maar dat ga je niet hoog doen op Quincy Menig. Dus blijven ze dan voetballen. Daar komt Feyenoord weer over de linkerkant van het veld. Via Filena, voorzet van Boetius. Waait hij over de goal heen. Dan is dit ongeveer de minste bal die Boetius in dit duel heeft gegeven tot nu toe, maar het, hij kan het leiden met zijn ploeg. Want 2-0 voor natuurlijk. Ja, als je zo'n kleine jongen als menigte... hij kan er ook niks aan doen, dat hij daar daaraan staat. En dat ze bij Zwolle steeds aan de zijkant in de positie komen... om de voorzet te geven, maar het dan niet doen. Want ze willen eigenlijk graag door het midden aanvallen... En daar komen ze dan weer niet goed aan toe. Want dat verdedigt Feyenoord steeds uh, voldoende. Om niet in de problemen te komen. En dan heeft Feyenoord dus eigenlijk deze wedstrijd keurig netjes in handen. Want Zwolle heeft uh, niet zoveel wapens. Om uh, echt goed aan te vallen. Niet op de manier waarop ze dat eigenlijk in gedachten hadden. Dat heeft Feyenoord keurig geneutraliseerd tot nu toe. Haps met een uh, ingooi in de richting van Jurgensen. Dan de bal terug richting Filena. Helemaal terug richting Van Beek. Die nog even instapt richting de bal. Omdat Zarmak probeert wat druk te zetten. Maar dat is er allemaal schijn van Beek gaat vervolgens al wat meters naar achteren. Wordt een beetje teruggedrongen richting de eigen 16. Omdat Peck daar wat druk zet. Ook met Menig. En dan moet Feyenoord daar onderuit zien te voetballen. Maar echt heel erg druk zet Peck ook weer niet. Dus wordt het de Rotterdammers niet heel erg moeilijk gemaakt. En dat zie je ook een beetje terug op het scorebord. Twee keer van Persie. 2-0 voor Feyenoord. Slotfase handbal. Het zal in extreem is moeten voor de Lions, Richard. Ja, en dus een offensieve dekking. Nu met Jansen speelt de bal naar de rechterkant. Daar had Lions moeten scoren vanuit de rechterkant. Rob Smeids laat hem liggen. En de Belgen hier naast me die beginnen te klappen. Die gaan staan en die weten dat de buit binnen is. Minder dan een minuut. 59 seconden om precies te zijn. Het verschil. Drie goals. 33-30. Zo spannend als vorig jaar in Hasselt is het uiteindelijk niet geworden. Lines heeft alles gegeven. Maar het is gewoon net niet. De Belgen zijn... Net iets beter. Kooiman nu misschien wel voor de laatste goal. Daar is de vrije speler. Het is Ketsiora de rechterhoek. En dan is het helemaal gedaan. 34-30 gaan de armen al omhoog. En zie je de ontlading al bij Bocholt? dat opnieuw voor de tweede keer op rij de Beneliek dus gaat winnen. Nog een goal voor de Lions via Rebeo toch weer wat wisselvallig. De rechteropbouwspeler van uh, Limburg Lions. En zo wordt de eindstand waarschijnlijk. 34-31. Nu wordt er getemporiseerd. En gaat alles natuurlijk van Lions naar voren. Alles een beetje chaotisch door elkaar heen. Het zijn de laatste 10 seconden. Het is uh, afgelopen hier in de Maaspoort in Den Bosch. En net als vorig jaar Achilles Bochelt dus de nummer 1. 2 seconden. De bal wordt ja, gewoon maar voor de vorm omhoog gegooid. En dan wint Achilles Bochelt dus de Benelik-titel 2018. En Limburg Lions eindigt net als vorig jaar als tweede. De MotoGP van Qatar, Hans. Een ongelooflijk spannende wedstrijd. De kopgroep van vijf man. Ze kunnen elkaar aanraken. Zo dicht rijden ze op elkaar. Het is nog steeds Johan Sarko aan de leiding. Maar achter zijn rug, achter de vuile rug van de Fransman... is het diverse keren van positie veranderd. Daar heeft Rossi gereden. Die is nu teruggeslagen naar de vierde plaats. Daar heeft Dovizioso gereden. Die zit nu weer op de derde plek. Dus Marquez die profiteert van de fout van Dovi en op de tweede plaats ligt. Kel Kruslo, ook hij is van de partij. Vlak achter Valentino Rossi. En Danilo Petrucci, hij komt eraan. Op de zesde plaats nu weer ook een paar foutjes gemaakt. Maar in ieder geval kan hij de aansluiting bij de kopgroep weer vinden. Valpartijen zijn er ook geweest. Alex Rins onderuit en Gorgo Lorenzo onderuit. En daar een aanval van Dovichoso. Hij is Marquez voorbij aan het einde van het stuk. Snelheid 342 km per uur van de Ducati. Die op dat lange stuk van het circuit van Doha... wat sneller is dan de Honda. We hebben nog, op dit moment nog zeven ronden te rijden. Ongelooflijk spannend. En het is hier nog lang niet beslist. go C is van de laatste plaats af. De Limburgers wonnen dankzij een mooie goal van Avijay. Zeg je dat zo goed? Af, of DJ. af, DJ. af DJ. Of Met... zoiets. Of zoiets. Met ene of van nak. Uit. En dat geeft een beetje lucht aan trainer Robert Molenaar. Frank Snoeks praat met hem. Wat we vandaag hebben gezien is niet het sexy voetbal... waar u Schurret het ooit over had. Wat hebben we wel gezien? Goh, nou, ik vind dat we... <laughs> voetbal om te overleven? Nou, dat zat er wel tegenaan, ja. Terwijl ik vind dat dat nog, nog beter kan, hoor. Um, maar eerlijk is eerlijk, als je een 1-0 te verdedigen hebt... dan is dat... Ja, dat kan je ook wel goed terugzien dan. Hè? Uh, als je 1-0 achter staat en je moet het uh, goed maken... dan is het altijd vrij lastig om uh, te laten zien dat je heel graag wil. Ja, een 1-0 vasthouden, dat, uh, nou, dat hebben we laten zien dat we dat uh, daartoe in staat zijn. Maar ook uh, met veel energie en uh, ook vooruitdrukken blijven... toch vasthouden aan een plan dat we hadden. Dus... Uh, het is niet alleen maar uh, Reinje-Rot, maar, uh, maar ook zo goed mogelijk samenwerken. Dat, uh, dat gaat hand in hand. Het was zeker niet alleen maar Reinje-Rot. En, en als we het dan toch over sexy voetbal hebben, dat doelpunt, dat was een sexy doelpunt. Nou, ja, ja dat, dat scoren gaat ons natuurlijk moeilijk af. Maar uh, ja, hij heeft hem zomaar, uh, zomaar inleggen. Voordat je het weet, dan, uh, dan rond hij af, haalt hij de trekker over en, uh, en zit hij erin. Prachtige goal. Dan is het nog niet gebeurd, hè? Dan is het nog een hele lange middag. Ja, ja dat was ook een hele lange middag. Ja, het is helemaal niet vanzelfsprekend dat jullie winnen, maar dat je de nul houdt bijvoorbeeld. Nee, volgens mij is dat de tweede keer. Weer tegen een ak? Ja. ja, ja. Nou goed, dat, dat pakken we dan er ook maar eventjes mee. Maar ja, drie punten uh, uit wedstrijd. Ja, het ligt er niet om wat ons betreft. Het is, het is een plek waar eigenlijk ook niemand wil staan, maar jullie zijn er nu even blij mee, 17e. Ja. Ja. ja, Robert Maaskan die zei net, uh, jullie kunnen weer naar beneden kijken. Uh, dat Chinese is maar happy. Uh, Hij heeft waarschijnlijk vaker gestaan, nee, weet hoe dat werkt? weet hoe dat werkt. Nou goed, uh, maar uh, ja, we kijken ook graag omhoog en uh, proberen uh, uh, dit stukje vertrouwen wat we, wat we denken. Dat we dat meenemen naar, uh, naar twee weken later naar uh, Vitesse uit. Geniet er even van, die twee weken dat je naar nou omlaag kan kijken. Ja, nou ja, dankjewel, dat zullen we doen. Het is inmiddels rust in Zwolle. PEC tegen Feyenoord staat door twee doelpunten van en van Persie. 0-2. NPO Radio 1. Katrien Straatman. De Britse natuurkundige Stephen Hawking, die vorige week overleed... beschreef kort voor zijn dood hoe het ontstaan van andere universums... kan worden aangetoond. Hij deed dat samen met een Belgische collega... met wie hij jarenlang samenwerkte. Volgens de Britse krant The Sunday Times is het artikel... mogelijk Hawkins belangrijkste nalatenschap voor de mensheid. De democratische leider in de Senaat, Schumer, wil dat de Republikeinen zich vierkant opstellen achter de commissie Maller. Robert Maller onderzoekt de banden tussen Rusland en het campagne-team van Donald Trump in 2016. Schumer heeft scherpe kritiek op het voorstel van president Trump om het onderzoek van Maller te beëindigen. Bij de demonstratie in Amsterdam tegen racisme zijn vijf mensen gearresteerd. Eén vanwege mishandeling, twee vanwege verzet. Tegen die arrestatie en weer een ander duo werd opgepakt... omdat ze de demonstratie hadden verstoord. Vrijwel alle actievoerders hebben het museumplein inmiddels verlaten. En een kandidaat, raadslid van de PvdA... heeft gisteren haar campagne in Emmen gestaakt... omdat ze werd gediscrimineerd. De geboren Somalische moslima... was op straat meerdere keren uitgescholden om haar huidskleur... PvdA-fractievoorzitter Ascher heeft woedend gereageerd op het incident. Marco Vroef. Ja, het weer met uh, koud weer. De temperatuur gaat vanavond en vannacht weer onder nul komen. Het vriest op de meeste plaatsen licht op sommige matig. En voor matige vorst moet je onder de min vijf. En in het oosten van het land zou het dan net min zes kunnen worden. Het blijft ook waaien. En dat betekent dat het morgenochtend vroeg nog steeds heel koud aanvoelt. Uh, maar de wind neemt langzaam wel wat af. Morgen wordt het dus geleidelijk rustiger. De temperatuur loopt morgen ook wel weer op tot boven nul. Het wordt plus vier. Ja, en dat met minder wind. Dan voelt het dus al een stuk minder koud dan vandaag en gisteren. We hebben morgen... Bovendien veel zon. In het zuiden misschien nog wat sluierwolken. Maar die gaan ook grotendeels verdwijnen. Dinsdag is ook een dag met flinke zonnige perioden. Vanaf woensdag wat meer bewolking. En uh, vanaf donderdag wordt het dan uiteindelijk ook weer een stuk wisselvalliger. Radio 1. NOS langs de lijn. Jeffrey Herlings op jacht naar de koppositie. Vraagteken, Ronald. Jazeker, het is uh, zinderend hier op het Eurocircuit. Het is de KTM-show, want Klen Koldenhoff op de derde plek... die probeert uh, te Polijn, de man die vorig jaar hier op zijn Husqvarna nog won... Van het lijf te houden. De rijden ook nog twee KTM's. De Oostenrijkse en Menik doet het dus goed. En Caroli is nog altijd de koploper in deze tweede manche. Maar zeker kruipt Jeffrey Hellings dichterbij. Het verschil is nu nog maar 2,5 seconden. seconde. Hij kan allemaal zien, hij kan allemaal ruiken. Hij hengelt hem binnen. Pus, tiende voor tiende van een seconde komt Jeffrey Hellings dichterbij. Hier wil hij gaan winnen voor eigen publiek. Drievoudig wereldkampioen uit de MX2. Maar hij wil ook zo graag de beste zijn op het allerhoogste niveau in de MXGP. Dus... Caroli was dat al zeven keer in zijn carrière. Dus ja, hij moet wel de beste verslaan in dat opzicht om dat ook te kunnen worden dit jaar. Begon al met een mooie Grand Prix-overwinning in Argentinië. En als hij hier Caroli zo meteen pakt, ja, dan is ook uh, de grote prijs van Europa op het gebied van Valkenswaard voor hem. Vijf en een halve minuut nog plus twee ronden heeft herlings. het lijkt erin te zitten voor de Bullets. Van het zand naar de weg naar die vijf man die zo dicht bij elkaar deden. Is dat nog steeds zo Hans? Het zijn er zeven geworden, want uh, Pedroza en Petrucci hebben weer aansluiting gevonden bij de eerste vijf. En voor het eerst iemand anders aan de leiding. Dovit Sozo, aan het einde van het rechte stuk passeert hij uh, Johan Sarko. Dus voor het eerst moet de Fransman nu de leiding uit handen geven. En de grote vraag tijdens die laatste ronde is, wat gaan de banden doen? De diverse coureurs hebben voor verschillende opties gekozen. Hardere, zachte en medium banden. En welke band houdt het vol tot aan het einde? Dat is de grote vraag. Op dit moment dus is zo aan de leiding voor Marques en ook voor Rossi, want die is ook Sarko voorbij gegaan. Het WK Short track in Montreal zou later vandaag... zomaar eens kunnen ontaarden in een groot Canadees feest. Charles Hamelin gaat namelijk aan de leiding in het algemeen klassement. De afgelopen Olympische Spelen toonden aan... dat Canada nog meer troefkaarten heeft als het gaat om de medailles. Shorttrack leeft daar in het land. En dat is ook in Montreal goed te merken. Een reportage van Edwin Cornelissen. De Canadezen, dat is echt Short track publiek. Dat merk je al. Ruim een uur voor aanvang is het al echt druk... bij de Arena Maurice Richard. En als je daar dan rondloopt dan word je vanzelf geconfronteerd met het uh, grote verleden... als het gaat om deze sport in dit land. Daar hangen de biografieën van uh, bijvoorbeeld Nathalie Lambert... drievoudig Olympisch medaillewinnares, drievoudig wereldkampioene... Marc Gagnon, vier wereldtitels en vier Olympische medailles. En op de officiële poster voor dit WK... de afbeelding van de huidige Canadese equipe waarop de tekst staat... Fit équipe avec nous our from Oakville just as the Tron. Hey, je bijvoorbeeld een jongetje met uh, zo'n poster, gesigneert en al. My son has actually been speed skating now, so he's like he got signed posters of them and stuff like that yesterday, so he's really been enjoying this a lot. <laughs> Van vader vraag hoor, wie is nou de grote favoriet? Uh, I think right now Sam Gerard is probably one of my favorites and They come around to the finish, crossing the line. Sam Girard of Canada, in the top spot. Sam Girard, de Olympisch kampioen. It's his first Olympics. Did well under the pressure. Just and great representative Kato. Just absolutely great. Amazing race for the young Canadian. Miss ook. I think, is also too. <laughs> and there it is. It's on the board. Kim, the boutain. Bronze medal. Kim boutain de vrouw die het brons pakte op de 500 meter. Achter onze yara van Kerkoff. Fontana eerst, Van Kirkoff in the silver position. Kim Boutin is celebrating with Marianne Saint-Goleis. It's a medal for Canada. Ze profiteerden van de penalty die aan een Koreaanse werd uitgedeeld. And the judges disqualified the South Korean that bumps Buten into bronze position. En dat bracht een hoop teweeg in Korea. Kim Boutin werd via de social media door Koreaanse supporters met de dood bedreigd. Dat ging heel ver. Her Instagram and Twitter accounts are now closed, but they showed menacing comments, including. A death threat and calling the cheater. Wat haar prestatie in Korea des te mooier maakte voor deze fans... is dat ze na de 500 meter en alle commotie met de Koreaanse fans... toch in staat was om opnieuw toe te slaan. De 1500 meter? Het like medal Salting leads second squad for Bhutan. Fontana in third. The officials will review, but it could be a third trip to the podium for Kim Bhutan. That to me is the perseverance of the whole nation of Canada, just getting through and just keep going on. Yeah, yeah, mentally strong. Absolutely, and absolutely, and a good sport. <laughs> Het volkslied klinkt om de dag te openen, nog voordat er een wedstrijd is gereden. En dan krijgen we de 1500 meter finales. Bij de vrouwen met Kim Poutin. Die het op moet nemen tegen een overmacht aan Koreaanse dames. En uiteindelijk blij is met Brons. Samuel Girard staat in de mannenfinale. Maar met hem nog een andere Canadees. Een oude krijger, een oud gediende, Charles Hamelin. Volle baard, stoere man. Zou het de veteraan worden? Of de nieuwe generatie. Hamelet sleurt van voren. En eindigt uiteindelijk... U hoort het. Als eerste. Voor ongeloof schudt hij het hoofd. Was een really good deal for me? Ik denk. De uh, 15 was perfect. Een perfecte 1500 meter. Een gewonnen B-finale op de 500 meter en dat betekent ook een goede uitgangspositie, het algemeen klassement voor de slotdag. Uh, I'll race really smart tomorrow, tomorrow for the 1000 meter en de 3K and make sure to uh, bring back that title home. Dus wie weet doet de oude Hamelin nog wel een gooi naar de all-round wereldtitel en dat voor eigen publiek in Montreal. Um, the crowd here, the fans, the family, the friends, um, I can ask for more and to have. To have that medal in front of them, it's something that brings me uh, chills. Everything I think about it. En dat op zo'n oude dag? I even surprised myself in the final. I was like, I, I can have it. I think, uh, even if I'm 33 years old, it's my 33rd medal in uh, in world. So it's it mash. So it's good. Hij is 33 jaar oud. het is een 33 ste medaille. Je zou zeggen de cirkel is rond. Uh, no, I'm still continuing. Uh, next year I'll be there, but uh, I'm not yet yet uh, ready to stop. En dit is natuurlijk het nummer Saturday Night van Herman Brood en His Wild Romance. Dat moet ontzettend goed passen bij de Zwarte Cross en überhaupt alle motorsport. We gaan naar de ontknoping van de MotoGP. Hans van Lozenoord. Ja, want het past ook bij de Sunday Night waarin Marquez en Dovizioso in de laatste ronde zitten met Dovizioso met de Ducati aan de leiding. Marquez er vlak achter. De laatste bochtensectie naar het Rossi op de derde plaats. Die kan normaal gesproken niet meer winnen. Dovizioso moet de aanvallen van Marquez afslaan. Maar de wereldkampioen zit er vlak achter. Het gaat allemaal om de snelheid waarmee ze uit de laatste bocht komen. En aan het lange rechte stuk van bijna 1 kilometer dan een finishlijn opsturen. Nog een bocht naar links. Sozo voelt de hete adem van Marquez in de nek. En dan zometeen nog een bocht naar rechts. Het is sprinten. Daar komt Marquez aan de binnenkant. Zet hij hem ernaast? Ja, hij zet hem ernaast in de allerlaatste bocht. Maar iets te ver komt hij naar buiten. Sozo komt terug. Ze raken elkaar bijna. En nu de sprint naar de finish. De Andrea Sozo wint de grote prijs van Qatar. Of komt Marquez nog uit de slipstream? Hij probeert het wel, maar het lukt net niet. Het verschil is nauwelijks. Een honderdste van een seconde. Valentino Rossi wordt derde. Kruissel. Vierde, Petrucci vijfde en Johan Sarko teruggeslagen naar een trieste achtste plaats. Zijn banden zullen wel helemaal op zijn. Ook die van de eerste drie. Maar het is Dovid zo die de eerste slag slaat van het seizoen 2018. Van het warme Doha gaan we naar het ijskoude Valkenswaard... voor ook al de slotronde motocross. Ronald? Ja, zeker. Een ijskoude Sunday afternoon... terwijl we Max eens zien stilvallen in het zicht van de haven... ...gaat Jeffrey Hellings ook deze tweede manch hier op het Eurocircuit op zijn naam schrijven. Hij uh, was bezig uh, Caroli binnen te hengelen en dat lukte hem zo'n drie ronden voor het einde. Dat was hij er voorbij en dan heeft hij toch nog een gaatje van een seconde of twee met de Italiaan geslagen. En dat betekent dus dat hij nu van de eerste vier manches dit seizoen... Er al drie heeft gewonnen. En gaat uitkomen op 97 punten. Dat zijn er dan zes meer dan Cairoli. Het is natuurlijk wel razendspannend. Maar twee Grand Prix overwinningen er alweer bij voor Jeffrey Hellings. De teller staat inmiddels in zijn nog jonge carrière. Hij kijkt nog eens even achterom bij de laatste sprongen op 69. Dat zijn er 14 minder dan Cairoli. En daar zit negen jaar tussen die twee. Ja, en dan moeten ze nog uh, de heer... Uh uh, Stefan Everts voorbij. Want die staat op 101 Grand Prix. Nou dan geef ik wat op betreft Jeffy Hellings op de beter papieren. Wat een mooie show voert hij hier weer op in de Valkenswaard. Laat zien dat hij en alleen hij hier in het zand van Valkenswaard. Ook al is het misschien dan wat bevoeren ondergrond. De allerbeste is. Glenn Koldofer redt het net niet. Die heeft Gauthier Polijn voor moeten laten gaan. Polijn hier nog vorig jaar de winnaar op de Husqvarna. Hij gaat dan ook derde worden in deze Grand Prix van uh, Valkenswaard. Uh, de Grand Prix van Europa. Want ze hebben allebei 34 punten. Maar dan geeft hij derde plek van uh, Polijn ten opzichte van van de vierde plek van Koldenhof. de doorslag. Ook nog even kijken wat de twee andere Nederlanders doen. Sven van der Mierde wordt uiteindelijk dertigste. En Lars van Berkel iets beter op de 27e plek. Maar dit is weer het feestje van Jeffrey Herlings. Koploper na twee Grand Prix met zes punten voorsprong op Cairoli. En zijn tweede alweer van 2018. Waar houdt het op voor deze man? Het was misschien een nederlaag waar dik Advocaat rekening mee had gehouden. Maar de coach van Sparta baalde na afloop van het 5-2 verlies... tegen Ajax toch behoorlijk. Die goals die we weggeven, ja, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Het probleem is, het is niet alleen deze wedstrijd. Het is al zo vaak voorkomen dat. twee of drie minuten voor het einde dat we gelijk speelden. Terwijl we gewoon uh, hadden kunnen winnen of kunnen gelijk spelen. En nu gebeurt hetzelfde. Ja, en dan heeft, Zelfs bij 1-1 dacht ik, als we gewoon door kunnen spelen. Maar op een gegeven moment uh, maakten zij met de vrije trappen twee goals. Ja, dan hebben ze natuurlijk zoveel individuele klassen. Dat, dat je continu achter de feiten aanloopt. Wat is dat toch, dat Sparta zo'n probleem heeft... met het bewaren van de concentratie op dit soort cruciale moment? het gebeurt zo vaak. Ik denk niet dat, het, dat dat zo moeilijk is. Want je hoeft alleen maar terug te lopen en in een or, or, organisatie te gaan staan. Misschien dachten ze wel, we gaan gelijk 2-1 maken. Dat weet ik niet. Maar ik heb het steeds met ze over gehad. En ze hebben daar ook geen antwoord over. Op, op. Valt zoiets te trainen? Nee, dat is niet te trainen. Nee, dat is niet te trainen. Je kan het wel steeds benoemen. Maar hoe moet je dat trainen? Dan moet je tegen een tegenstander spelen die, uh, die dit steeds doet. Nee, totaal onnodig. Eerste helft deden we het zeker naar behoor. Hadden we ook wel een paar mogelijkheden. Maar de tweede helft, uh, dat heeft ook weer met de individuele kwaliteiten te maken. Nou, dat begrijp ik, want Eijks uh, heeft meer klassenspelers dan Sparta. Zo simpel is het. Uh, maar in de eerste helft boden jullie echt uitstekend ja. tegenstand. Ja, nou dat vond ik ook. En daar moeten we, daar moeten we eigenlijk op door. Dus zorgen dat we die wedstrijden die nu nog komen... dat we in ieder geval uh, daar wel staan en de punten halen. Ja, want je bent geneigd te denken van... hé, uh, hey, het gaat opeens lekker met Sparta. Jullie hebben natuurlijk de voorgaande twee wedstrijden gewonnen. Hoewel er één uh, helft heel slecht van was tegen ADO. Maar die win je uiteindelijk. Prima overwinning in Kerkrade. Dan denk je van, oké, okay, Sparta gaat ineens uh, zich makkelijk handhaven. Maar zo eenvoudig is dat natuurlijk nee, nog niet. Maar dat wisten we. Oh, je ziet nu ook weer dat rode uitwint bij NAC. En uh, we spelen Ajax. Dat dus een uitstekende ploeg. Individueel zoveel kwa kwaliteit. En dan, als je dan de eerste helft ziet... dan hoop je dat ze dat de tweede helft door kunnen zetten. Maar dat konden ze niet. Het was toch wel weer een lekker middagje hè, voor jou. Zo op de bank, het zonnetje, wedstrijd, vol huis. Dit is, dit is waar je het van doet. Dit is waar je van opleeft toch altijd? Nou, niet van uh, zo'n tweede helft. Ah, Oké, okay. maar dat, maar los daarvan? Nee, niet. <lacht> Ik kan me zitten voorbij in de tweede helft dat dit gebeurt. Als dus je ziet dat van goals we weggeven. Kan toch niet op dit niveau? Nou ja, dat is in ieder geval de klus om Sparta in de eredivisie te houden. Weet je al wat je van de zomer gaat doen? Nee, maar dat is helemaal niet het belangrijk. belangrijkste is dat Sparta erin blijft. En, uh, en dat zij de stap kunnen zetten die ze moeten zetten. Maar ik hoorde dat je naar Rusland gaat. Ja, waar wedstrijden kijken. Kijken? Ja. Je bent niet al gevraagd om daar nog iets over te nemen of een rol te vervullen? nee, nee, nee zeker ja. niet. Nee, echt niet. Dus alleen kijken. Naast, naast Poetin op het Ere Terras, uh, Rusland kijken. Je weet het nooit, je weet het nooit. Ja, ja, hoe vaak moet hij echt niet zeggen? Willen we hem echt geloven? Ja, hij komt nog wel eens terug <laughs> ja. op een voorgenomen uh, ja. standpunt, ja. Wat moet dit toch een trainer naar jouw hart zijn, zeg? Die is 70 jaar en heeft toch helemaal niets van zijn passie... en zijn liefde voor de sport verloren. Nee, en heel veel ontspannender geworden, hè. Het is... Uh, ja, je kunt met hem lachen, maar je kunt ook heel erg... Dat doe ik vaak. Ik, ik zit natuurlijk wel eens bij Sparta... en dan uh, kan je heerlijk met hem over voetbal praten. Ook en... over iets anders, eigenlijk? Ja, zeker. Ja? Mm, uh, nee. Oh, toch niet? Nou, dat doe ik niet. <laughs> dat nee. doe je, maar zou het kunnen? Dat is denk het ik een wel. Een voetbal die je zo in hart en nieren, die heeft geen andere onderwerpen. Nee, dat denk ik wel. Ja. Tuurlijk wel. Hij, hij uh, is een mens van vlees en bloed. Is een man die snel ontroerd kan zijn. We hebben het wel eens gehad over. Ik ben heel, heel kritisch om hem geweest. Soms ook wel eens lelijk. Rond 2004. EK in Portugal, en als ik, als ik dat, uh, dat beschouw dan denk ik van, nou, ik ging er toen wel behoorlijk... met gestrekt been in tegen Dickie Maar Dickie zei ook van, uh, ik was toen ook veel te gespannen. Veel te overgevoelig, deed niet slim. En, en nu is hij gewoon veel ontspannender. En het, het is een ontzettende fijne kerel. Heb je dat met hem uitgesproken, of... Dus nee, op... het is niet een kwestie van uitspreken. Dat was eens eerder aan de. Ik heb wel eens eerder koffie uh, gedronken met, met hem. Maar dan praat je over tien jaar geleden of zo. Ja. Maar, maar als je dat nu uh, uh, in retro-perspectief uh, beziet. Dan, uh, dan kan je het nog beter analyseren. En dan vind ik dat ik te hard was, te veel op de man speelde. En uh, hij vond van zichzelf dat hij gewoon ja een beetje over, overgevoelig was... en veel ontspannender had moeten omgaan. Had hij ook veel beter kunnen genieten. Zelfs ook van de tegenslag die nou eenmaal hoort bij dit vak. Jullie zijn allebei milder geworden, dat is het gewoon. Dat denk ik ja, wel, ja. de leeftijd. Peck tegen Feyenoord, tweede helft, Frank. Oeh, fout sneertje nog even op het einde, maar... Het was geen sneertje, dat is gewoon een waarheid, Frank. Goed, ja, ja zeker. Dat merk, ga je ook nog merken. Ja, hij komt wel aardig in de buurt toch. Oh, schot. Oh, enorme fout van Boeren. Het is een doelpunt. Schot uit de tweede lijn. El Amari doet nou, ja. het. Ella en Mali, die scoort nooit van afstand. Uh, nee, maar deze had ook niet mogen zitten natuurlijk. Nee. Boer zit er gewoon aan. Hij ziet net aan de overkant uh, zijn collega Brad Jones... een bal wegvolleyballen op een manier dat je denkt... nou ja, een volleyballer op bedenkelijk amateurniveau schaamt zich er niet voor. Maar Boer doet het toch nog een stukje slechter. Hij wil eigenlijk hetzelfde doen. Namelijk die bal een soort van wegvolleyballen. Of hij wil hem vangen, iets ertussenin. Maar uh, hij slaat die bal gewoon in eigen doel, net onder de lat tegen het dak van het doel aan. Het ziet er bijzonder knullig uit. En het is ook bijzonder knullig. Een enorme fout van de doelman van Zwolle in de beginfase... waar Zwolle aandrong op de 2-1. Maar die wordt dus niet gemaakt. Het staat nu dus 3-0. En dan is Elamadi de gelukkige die deze goal op zijn naam krijgt. Het is pas zijn tweede van dit seizoen, dat is leuk. Overigens ook Berghuis, die heb ik net even zijn assisten bij elkaar opgeteld. Dat zijn er gewoon al 10 met 12 goals voor een buitenspeler in de Eredivisie. Natuurlijk prima cijfers in deze fase van de competitie. Daar komt Zwolle dan toch weer. Hier is de BW-balletje terugleggen, Saimak. En als iemand dat moet maken bij Zwolle, dan is het Saimak in de tegenaanval. Meteen van de aftrap af is het Saimak die 3-1 maakt. En dan zullen we, zeker Boer zal hier enorme buikpijn van hebben. Niet van die treffen van Zwolle, maar van die enorme fout daar even voor. En Want het had natuurlijk gewoon 2-1 moeten staan aan het begin van die tweede helft. Zwolle was beter op jacht naar een doelpunt. Heeft hem ook gemaakt, maar een blunder van Boer zorgt ervoor dat inmiddels uh, Feyenoord ook heeft gescoord. En Feyenoord gaat ook wisselen nu. Even kijken. Inderdaad, de tweevoudig doelpuntenmaker van Feyenoord gaat naar de kant. Robin van Persie gaat eh, er vanaf. En volgens mij komt Fente eh, er voor hem op. Nee, het is niet Fente die er voor hem op komt. Het is Toornstra natuurlijk die er voor hem op komt. Dat is de man die vorige week nog in de basis stond. Die twee wisselen dus nu van positie. Feyenoord een doelpunt gemaakt. Zwolle een doelpunt gemaakt. En het allemaal heel kort achter elkaar. Het staat 3-1 voor de ploeg uit Rotterdam. Nak heeft in eigen huis een 1-0-nederlaag geleden tegen Rode C. En dat is pijnlijk, want de ploeg had goede zaken kunnen doen in de strijd tegen degradatie. En dat weet ook Rob Penders, die de geschorste coach Stijnvreven verving. Ja, we hadden vandaag een grote stap kunnen zetten. Hè. En uh, uh, zeker omdat de Spart ook verloren heeft. Hè. En uh, ja, we hadden echt goede, goede zaken kunnen doen. En uh, ja, dan is het toch wel teleurstellend dat we dat uh, op het moment Supreme eigenlijk niet hebben kunnen brengen. En. Uh, um, Goed, er zijn nog genoeg wedstrijden om ons wel veilig te spelen. Maar we hadden wel meer verwacht en meer gehoopt vandaag. Ja. Het is van belang in een wedstrijd als deze om op voorsprong te komen. En dan kun je een wedstrijd gaan doodmaken. En dat heeft Rode eigenlijk gedaan nu. Nee, dat, dat, dat hebben ze zeker goed gedaan. Hè. En, uh, uh, ik, uh, die overtuiging heb ik echt als we zelf op voorsprong hadden gekomen... hadden, hadden wij die wedstrijd gehaald. Maar dat is niet gebeurd. Hè. En, uh, um, er zijn wel momenten geweest dat we die wedstrijd nog hadden om kunnen buigen. Hè, met een aantal kansen in de tweede helft. Uh, met Sadiq uh, met name. Uh, maar goed, daar, ja, daar, daar hadden we wat meer geluk uh, kunnen gebruiken, denk ik. Want je bent wel daar gekomen waar je wil zijn met de bal. Ja, we kwamen er niet heel veel, uh, zo eerlijk moeten we zijn. We hebben ook niet ontzettend veel kansen gehad. Maar wel een paar goede kansen. Hè. Eerst zelf met Ruijvloed, één op één op de keeper. Uh, nogmaals Sadik twee keer in de tweede helft. Ja, daar moet je er één of twee van maken om, om die wedstrijd te doen keren, ja. Je verliest twee keer van Roda, dat is ook opmerkelijk eigenlijk. Ja, dat is zeker onmerkelijk. Hè. Um, volgens mij hebben we zelfs nog niet van ploegen onder ons gewonnen. Nee, dat, is, dat is iets opmerkelijks. Uh, daar heb ik op dit moment ook geen uitleg voor. Maar het zijn wel de feiten, ja. ja dat Nac dat heeft zes punten van Feyenoord. En ja, het raakte er ook zes kwijt aan Rodi EC. Dan gaan we naar de andere wedstrijd nog eventjes. Sparta-Ajax, 2-5. Justin Kluivert kreeg eerder deze week te horen... dat hij morgen, mag hij zich melden bij Oranje... eerder vanmiddag hoorden we al dat hetzelfde nieuws... Voor wat extra Druk zorgen bij Gustil. Maar het kan natuurlijk ook bevrijdend werken. Hoe zit het nou bij Kluivert? Uh, een beetje van beide, denk ik, maar uh, ja, ik hou ervan een beetje druk, want het is ook uh, ja, wel een beetje eigenlijk een kick, natuurlijk. En uh, dan vraag je wat meer van jezelf en dat is alleen maar fijn, denk ik. Dat is wel leuk. Ja. Wat is dat voor druk? Uh, ja, dat, dat, dat mensen zeg maar ja, wel wat van je verwachten omdat, uh, omdat je hebt, hebt laten zien wat je kan. Dus dan verwachten ze elke, elke dag weer van jou. Dus dat is denk ik de bepaalde druk die je mee, met zich meeneemt. Maar aan de ene kant uh, is dat ook alleen maar fijn als dat verwachten van je. Dus uh, ja, zeker. Ja, maar ook dat je echt wil laten zien dat het terecht is dat je bent uh, verkozen. Ja, dat is ook natuurlijk... Uh, elk weekend is dat uh, de mogelijkheid om dat te laten zien. Elk weekend te uh, laten zien. Maar nu is het het geval. Dus ja, nu wil je dat ook onderstrepen. Ja, ja, ja. En dat is dat gelukt? Ik uh, denk het wel, denk het wel, ja. Zeker. Waar kijk je met de meeste tevredenheid op terug? Uh, dat we hier winnen gewoon eigenlijk, ja. Meer niet eigenlijk echt. Is dat alles? Ik bedoel, je hebt toch een grote rol gespeeld in de wedstrijd? Uh, ja, doelpunt ook natuurlijk. Uh, eerste helft eigenlijk wel best lastig. Heel erg ter terughoudend speelden ze. Dus was, het uh, was moeilijk, maar daarna denk ik gewoon goed gepakt. Wat verwacht je nou van de komende dagen? Hoe zie je dat voor je? Veel plezier, hard werken, uh, de mensen daar ook goed uh, beter leren kennen. En uh, van mezelf verwacht ik ook dat ik gewoon uh, 100% geef voor het team. En uh, het, wat mooi, het wat moois van maakt. En hoop, hoop op minuten, ja. Heb je al met je vader gesproken? Uh, wat je kunt verwachten, hoe je je moet presenteren? Heeft hij tips voor je gehad? Uh, het valt nog wel mee, maar ik heb zeker met hem gesproken over, uh, over de situatie. Maar uh, ja, die is ook heel trots natuurlijk. Net als mijn moeder, mijn broers, iedereen. En uh, ja, daar zullen we nog zeker op inhaken, ja. Justin Kluivert gaat plezier hebben bij Oranje. Pek Feyenoord, zou het er nog in zitten voor Pek... Het kan in ieder geval. Het is makkelijker met 3-1 dan met 3-0 achter in ieder geval. Zeker als je zo snel naar de 3-0 scoort. dan uh, Je ziet het ook een beetje aan Peck. Die geloven toch wel weer. Van 2-0, daar geloven ze er ook nog in. En ze hebben nog tijd natuurlijk. We zitten in de 57 ste minuut, dik half uur nog, voor Peck om twee goals te maken. In eigen huis. Het zou al mooi zijn als ze gelijk spelen tegen Feyenoord. Dat lukt al eerder dit seizoen in de Kuip. En dan heb je twee keer in één seizoen gelijk gespeeld tegen de nu nog regerend kampioen. Zeg maar uittredend kampioen. Dat mogen we inmiddels ook wel gewoon uh, van uh, spreken. van Beek die moet even opletten. Want Thomas is in aantocht. En die speelt dan de bal op het allerlaatste moment terug op Jones. Tot grote ergernis van de Australië. Die de bal ten nauwelijks nog over de zijlijn heen kan schieten. Ik kan me voorstellen dat Jones daar boos is op zijn centrale verdediger. Want hij had ook de bal rustig drie tellen eerder kunnen spelen. Dan had hij wat meer tijd en mogelijkheden gehad om wat met die bal te doen. Maar Van Beek deed dat dus nu. Zwolle heeft die bal nu weer terug via die ingooi. Via de jonge Sepp van den Berg moet nu het spel verdeeld worden. Hij staat op de helft van de tegenstander. Frère is degene die Jurgens nog in de gaten moet houden vanaf de eigen helft. Namli dan diepe bal op. Die moet van heel ver komen. Haps is natuurlijk ook snel. Kan die bal zo over de achterlijn laten lopen... voor een doeltap van Brad Jones. Peck probeert er nog een wedstrijd van te maken. Of Feyenoord nog dat nog laat gebeuren... nu van Persie gewisseld is. Ik waag het te betwijfelen. Peck zwollen tegen Feyenoord. In Zwolle. 1-3. Tot zo. op oh, hey.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 Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl slash agile. Wist je dat je met jouw citruspers kinderlevens kunt redden? Ruim op voor Kika. Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt of koop iets moois op marktplaats.nl Kika. En geef zo kinderen met kanker een toekomst.